In Utrecht is een deel van een sportcentrum ingestort. Het is niet duidelijk of dat door de sneeuw komt en of er nog mensen binnen zijn. De hulpdiensten zijn nu aan het zoeken. In het Brabantse Waspik stort er eerder vanavond een kassencomplex in. Het is waarschijnlijk bezweken door het pak sneeuw op het dak. Niemand raakte daarbij gewond bij steeds meer gemeenten begint het strooizout op te raken. Er is de afgelopen dagen zoveel gestrooid, dat ook de leveranciers het bijna niet meer aankunnen, meldt de Telegraaf. Rijkswaterstaat, dat vooral de snelweg gestrooid, heeft sinds gisteravond alleen al 12 miljoen kilo gestrooid. Nu het weer morgen beter lijkt te worden, pakken veel bedrijven hun werkzaamheden weer op. Zo gaat Picnic vanaf morgen weer boodschappen bezorgen en wordt in veel gemeenten het afval weer opgehaald. Vanavond werd in Rotterdam het tramverkeer weer opgestart, nadat de trams eerder vandaag nog terug moesten naar de remise. En in Frankrijk zijn tientallen mensen met naar het graf van filmico Brigitte Bardot gegaan. Ze lachten maar net, want de uitvaart in Saint-Tropez was vandaag. Een graf ligt bezaaid met bloemen en foto's. Bij de uitvaart waren talloze bekenden aanwezig... waaronder de rechtsradicale politica Marine Le Pen. Er trekken sneeuwbuien over het land, aan de kustkant regen zijn... de temperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgen minder buien en temperaturen boven 0. Vrijdag kan er weer een flink pak sneeuw vallen. En dit was het nieuws op 538. Dank je Drie minuten over acht inmiddels. Even gauw kijken naar wat er nog aan de hand is op de weg. Er is één vertraging volgens splitsmaster op de A7, Groningen naar Hereveen tussen de schietterrein Westpoort en Boerakker. Zes minuutjes en één flitscontrole op de A16, doorrijt richting Breda bij Prinsenbeek. 58,9. En er is nog één guitig feitje wat moet worden afgemaakt. Om stress onder hun werknemers te verminderen werken er bij een Japans techbedrijf nu elf puntje puntje puntje. Wat moet er op de puntjes komen te staan? A Clowns. B katten of C knuffelrobot? Het goede antwoord is nog steeds niet binnen. Dus als je wil gokken, doe dat dan in de app van 538... en maak kans op het 538-prijzenpakket. Zo meteen. Eén brief van het OM op je deurmat. En duizend vragen. Er zijn 101 redenen om slachtofferhulp te bellen. Juridisch advies na aangifte is er eentje. Bel 0900 0101.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 18 plus speelbewust. bewust. Rij je een bestelauto? Dan betaal je waarschijnlijk te veel voor je verzekering. Bij debestelautoverzekering.nl krijg je altijd 35% extra korting op je premie. Bereken in twee minuten hoeveel jij kunt besparen. Debestelautoverzekering.nl. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. from with Olivia D. with Man I Need and new ears Martin Garrix and mad got your best three you don't want to make me way I know that true and you know the way to lay swear too late. I need was dit. Stel je wil zelf ook nog eens een keer een wereldhit scoren, dan heb ik misschien zometeen het gouden ei wel voor je. Want de titel kan eigenlijk al vrij snel bepalen of iets een succes wordt of niet. Daarover vertel ik zometeen meer, maar eerst gaan we even het feitje afronden. Want iedere avond rond 10 over 8 gaan we even het feitje compleet maken... wat ik iets voorachter aan je heb voorgeschoteld met een paar puntjes erin. En op die puntjes moet dan iets komen te staan. Het feitje van vanavond gaat over stress. Want om stress onder hun werknemers te verminderen... werken er bij een Japans techbedrijf nu 11 puntje, puntje, puntje. Wat moet daar staan? A. Clowns, B. Katten of C. Knuffelrobots? Sabine, goedenavond. Hai, goedenavond. Wie maakt er bij jou thuis de dienst uit? Ben jij dat of is dat jouw man? Ah, nou ja, in eerste instantie mijn man. Ja. Want ik heb eerst zijn antwoord ingegeven. Ja, ja, ja, ja. Um, en um, toen toch maar uh, weer de broek aangetrokken en mijn eigen antwoord geeft. Je moet eigenlijk altijd gewoon de broek aanhouden hè? Ja, blijkbaar wel, want ik had toch gelijk. Ja, nee, want ik zei inderdaad, uh, na de eerste uh, instantie had ik allemaal antwoorden binnen. Waaronder die van jou, of nou ja, die van je man dus, ja. blijkt nu. En toen zei ik, ja, er is ik, nog geen enkel goed antwoord binnengekomen. En toen dacht jij, ho eens even, dan had ik toch gelijk. Dus je hebt naderhand een ander antwoord ingestuurd. En met jou trouwens nog ja. 39.000 anderen. Maar, wat was jouw <laughs> eerste antwoord? Mijn eerste antwoord was, uh, of tenminste die van mijn man. Ja, dan natuurlijk Nee, er, we gooien was, me nog steeds uh, een keer voor de bus, ja. <laughs> Ja, wel even duidelijk. Was uh, knuffelrobot. Ja, dus wel super Japans en techie natuurlijk. Dat kan um, ook zijn voor argumentatie. Nou ja, ja, ja, ja, ja. ja, nou dan uh, het een klopje voor mezelf, want die heb ik helemaal zelf bedacht. Maar wat was jouw antwoord dan? <laughs> Mijn antwoord was katten. Katten, en dat is inderdaad correct. Hey, gefeliciteerd, jij wint het 50 prijspakket. Zometeen uh, verklap ik wat daarin zit. Maar ik zal eerst even wat uh, achtergrondinformatie bij dit huidige feitje leveren. Er is een Japans technologiebedrijf. Q-Note heet dat, dat zit in Tokio. En ja, die mensen die daar werken, die raakten een beetje gestrest. Allemaal druk, druk, druk. En die mensen daar hebben nu een unieke manier gevonden... om stress op het werk te verminderen. En dat doen ze dus door elf katten daar rond te laten lopen. Die wonen er nu permanent op kantoor. Ze hebben ook echt speciale functietitels gekregen. En werknemers van het bedrijf zeggen dat ze echt ontspannen raken... als die katten even bij ze op, op schoot springen. De moraal verbetert, pauzes zijn leuker. En ja, alles is gewoon meer relaxed. En dat kantoor is helemaal veilig en comfortabel voor die... Ze zijn helemaal verbouwd. Twaalf uh, kattenbakken zijn er neergezet. Er zijn planken en krasbestendige muren neergezet. Dus die katten kunnen vrij rondlopen zonder de omgeving te beschadigen. En werknemers melden dus minder stress en een veel sterker teamgevoel. Vond het leuk? Leuk. Ja, ja heel leuk. Maar ik begreep dat jullie een hond hebben genomen om stress te verminderen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Ja, knuffelrobots zijn natuurlijk knijterduur. Dus ik snap wel dat je bij een hond uitkomt. En het is toch wat harder ook. Ja, ja dat, is dat is ook waar. Nou, mijn hond vreet trouwens zoveel dat hij ook behoorlijk duur wordt. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Luister, Sabine. Jij krijgt het 50-8 prijzenpakket. Daarin zit onder meer de 50-8 muts en de 50-8 sjaal. Die wel van pas komen, denk ik, met deze barre tijden. Maar we stoppen er nog meer leuke goodies in. Ewan gaat achter de schermen even met je, uh, door de prijzenkast heen. Kijken wat je leuk vindt. Nou, super. Helemaal groot. Leuk. En, uh, en uh, ja, uh, niet delen met je man. Want die heeft werkelijk niks bijgedragen aan het hele gebeuren. Ga ik allemaal zelf houden. Ah, Oké, okay, goed zo. Fijne avond, Sabine. Leuk dat je luistert. Hoi, hoi. Dankjewel, tante. Hoi, hoi. Met de Fight for the Slope. Ik ben geen artiest, ik breng geen muziek uit. Ik bedoel, ik speel net Triangle, maar daar houdt het dan mee op. Maar stel nou dat jij wel een beetje muzikaal bent en echt muziek maakt... en ooit eens een keer een ontzettende jukkel van een hit wil scoren... dan uh, kan ik me voorstellen dat je natuurlijk eerst met een melodie op de poppen moet komen... dan nog een tekst eroverheen. Superknap overigens, als dat al lukt. Maar dan begint het echte werk pas, want je track moet ook een titel krijgen. Nou is er, volgens de onderzoeksredactie van dit radioprogramma... Iets wat je uh, zou kunnen doen om uh, nou ja, de kans te vergroten dat je track ook daadwerkelijk een hit wordt. Als je nou eens begint om dat liedje van je, de titel Stay, mee te geven. Zoals deze wereldsterren ook hebben gedaan. The, the Kid Leroy and Just a Beat bijvoorbeeld. Stay. You go for hoor. Zijn niet de enige. er zijn er meer. Deze bijvoorbeeld. De mannen van Kensington. Stay. Nou, je weet ik heen wil, denk ik, hè? Want er zijn er natuurlijk nog meer. Wat denk je van deze? Christos Amsterdam en Sera. Die hebben het ook doorgehad. Ja, zo'n titel als stay Blijft... Snap je hem? Wel hangen. Mee. Een soort uh, mini-ei van Columbus. Maar goed, die lijst met titels had natuurlijk nog veel langer kunnen zijn. Althans, de titels niet, maar de artiesten die het woord stay hebben gebruikt. Wat denken wij bijvoorbeeld van deze? Maal Smith heeft het ook doorgehad. Dit is Stay If You Wanna Dance op 538. Ain't got the to feel alive, then baby say Late night stuck in my head, this some power from waiting 538. Nou, bijvoorbeeld was het kerstdiner niet zo lekker is gevallen. Nou, moeders, die kost de bank onder. Dat gaat verdammen. <laughs> ja. Maar uiteindelijk hebben ze toch maar een hele mooie vlekkenrijdiger gekocht. Wij betalen je rekening. Opa, Dankjewel. Hier. Hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening. Zo, voor jou dame. Wow.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 Nu snel naar Corendon.nl Swisssense viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, kokonen. Daarom hebben we deals...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 Meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle Amerk Protein eetzuivel. tweede gratis. Oei. Alle bolletje crackers en kwekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor! Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoé. En een looppad van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Amster! Vijf, Martijn Laagraal. Goeiedag! Drukken ze, Steve, komen eraan. Maar eerst Marshmallow and Jelly Roll met Holy Water. 5, 3, Heard that you were late going home Knew it right over something's wrong Guess you gotta go when the angels callin' Never got to say what I want Never be the same with you gone Wreck another can for the lost ones fallen, One tear for the broken hearted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 538. Jo, Tines, heb jij iets gekocht waar je denkt van... ah, oh, dit is helemaal fuck, helemaal ruk. Kun jij een, een factuurtje verzinnen wat jij zou insturen voor je met je rekening? Nou, dat heb ik wel. Uh, ik heb een tijdje terug, uh, toen een beetje duidelijk werd... dat er wel eens heel veel sneeuw zou kunnen gaan vallen binnen niet zo lange tijd... heb ik van die ja gekocht met van zo'n profiel eronder... waarmee je, uh, nou ja, het lijkt een tractorband, lijkt het wel. Ik denk, mij zul je niet hebben. Ik ga niet op mijn plaat. Dus die schoenen had ik gekocht... Maar die heb ik helemaal niet gepast. Die heb ik toen in de kast gezet. Zo van: joh, hey, ik haal ze er wel uit wanneer uh, echt uh, de pleugers uitbreekt. Dus die kreng heb ik vandaag voor de eerste keer aangetrokken. Die zijn dus te klein. Vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening. Zou ik zomaar in kunnen sturen met dit verhaal erbij... voor hier met je rekening via de site of via de app van Radio 538. waren het niet dat ik niet mee mag doen omdat ik al zo'n leuke baan hier heb. Maar jij kan wel meedoen. Jij kan iedere rekening insturen waarvan je denkt van... joh, ik zou wel fijn zijn als dat geld terugkrijgt... op de laatste twee cijfers achter de comma. Gooi het bij ons neer, wat ik al zei, via de app of via 58nl acties. Daar vind je vanzelf hier met je rekening. Kun je het formulier even invullen, de factuur uploaden... die wel even op je eigen naam moet staan, dat is wel even belangrijk. En dan kun je ook even in een voiceberichtje laten weten aan ons... wat nou het verhaal achter die rekening is, want daar zijn we altijd wel benieuwd naar. Goede verhalen vinden we altijd leuk. Dus uh, hou je niet in en vertel elk smeuig detail rondom die factuur die je uploadt. Dus nogmaals, 58nl slash acties. Upload daar je rekening plus het bijbehorende verhaal... Luister dan vervolgens vanaf 19 januari naar 538. En hoor je dan je eigen verhaal en je eigen rekening voorbij komen. Bel dan meteen naar de studio. En lukt het niet meteen, doe het dan in ieder geval binnen 15 minuten. Op 0909-300053,8 lukt het allemaal? Dan betalen wij de factuur aan jou terug. Lukt het nou niet, dan gaat het factuurbedrag wat jij hebt geüpload in de grote pot. En die pot gaat er dan op vrijdag 30 januari uit in Evers Co. Dus ook als je geen rare rekening hebt, zou ik luisteren. Want jij maakt dan kans op die keiharde knaken in die pot. Dus wil je meer weten, check even50.nl/slash acties. Dit is Natasha Beddingfield met Unwritten.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 Your husband is coming. een oh, kunstwerk dit, hey, Ray. Where's my husband? Op Hij Hey, zometeen om 9 uur. De 5 538-avondshow. Bas en Dylan die komen eraan. Eva is er natuurlijk ook weer bij. En ik zat in de auto terug naar huis gisteravond. En daar staan ze altijd aan even die mannen. En toen hoorde ik een verhaal over uh, Bas Mending zelf. Dat hij een beetje bang was. Omdat hij langs een groepje kinderen moest. Hij was bang dat hij bekogeld zou worden met sneeuwballen. Ik had wel met hem te doen. Ik zit erin te lachen, maar ik snap het wel. Um, wat ik helemaal leuk vond... is dat Dylan vervolgens roept... ja, we hebben even bij alle vrienden van de show geïnformeerd... wat zij zouden doen in jouw situatie. Heel veel reacties binnengekregen toen. En Russo was er ook iemand uh, die een, een bericht had gestuurd. Die had het zelfs zelf meegemaakt. Luister even mee. Er is er nog eentje, um, Russo. Het is hem letterlijk overkomen. Sterker nog, het is me nog gebeurd ook gisteren. Toen ben ik uitgestapt. ben ik naartoe gelopen. Toen zei ze, hey Russo. Toen zei ik, ja, leuk. Mooi mee doen. Dan breek je tanden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> mooi hè? Je hoort het, bij de 58 avondshow is iedereen zichzelf en roepen ze wat ze willen roepen. Vanavond dus uh, waarschijnlijk meer van dat soort dingen. waarvan je denkt van. Okay. Dus om 9 uur zijn ze er Bas, Dylan en Eva hier op 58 met de 58 avondshow. Hé, hey Martijn. Ja, Armin. Is leuk hoor dat gelul. Maar wordt het niet eens tijd voor een Armin track? me. spijbemer. maar even doen dan. Ja, toch. Sunshines on me, Armin en Glockenbach Hoor je nu op Radio 5. No! Oh.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 man, bone, man. Don't put your blame on me. Ik weet niet wel, maar ik ga het heel laag praten als ik deze plaat met afkondigen Human op Radio 58. Heeft veel plezier zometeen met de 53 Show Pas en Dylan die komen dus. Met rapportgeld de hele kantine leeg gekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen? Ja.